10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bas van Werven en Bert van Sloten. En heel goedemorgen, wij zijn er tot 11 uur vanavond... met boeiende gesprekken, sport, nieuws en muziek. Hij was afgelopen week het derde PVV-Kamerlid op rij... dat uit de partij stapte. En vanochtend is Jim van Bemmel bij ons te gast. En we vragen ons af waarom alle landen in Europa hun leger toch inkrimpen. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Gert Kluk. In de Zwitserse Alpen is gisteren een Nederlandse bergbeklimmer om het leven gekomen. De man van 20 was met een andere Nederlander bezig... met de afdaling van de Dan Blanche ten westen van Zermatt. Het slachtoffer gleed uit en stortte 700 meter de diepte in. De andere bergbeklimmer alarmeerde de reddingsdiensten... maar de man was door de klap al direct overleden. De politie stelt een onderzoek in. De Dan Blanche is een berg van 4357 meter hoog.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 Ik denk dat het een geweldige dag is voor dit land om deze ceremonie te erkennen. Het is een and Hij en zijn partner zijn al een tijdje samen. Dit is een kans voor hen om te doen wat to anderen al jaren in dit land kunnen doen. Frank heeft zich niet verkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn in het congres en stopt in 2013. Massachusetts is een van de zes staten in de VS waar het homohuwelijk is toegestaan. In 2004 trouwde het eerste stel in deze staat.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 Het weer vanuit het zuiden buien, die zijn soms stevig met plaatselijk onweer en windstoten. Vanmiddag is het zuiden, van enkele buien na droog, breekt de zon ook door. In het noorden nog lang bewolking en buien. Vanmiddag wordt het 19 tot 23 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Goedemorgen, welkom bij lekker weg in eigen land. Het enige tot nu toe bekende zelfportret van de Indonesische kunstenaar Raden Saleh... is onlangs aangekocht door het Tropenmuseum. Raden Saleh wordt beschouwd als de pionier van de Indonesische schilderkunst. Zijn unieke kunstwerk is nu te zien in de galerie van het Tropenmuseum. Kijk op www.tropemuseum.nl. Kom tijdens de zomervakantie naar het Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg. In de maanden juli en augustus zijn er twee verschillende voorstellingen te zien. Deze worden dagelijks verzorgd door Pandemonia Science Theater...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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. In de van de Duitse Nederlandse krijgsmacht wordt ook op Britse leger flink ingekrompen. Breekt in Europa een tijdperk aan van het pacifisme, van het gebroken geweer. Jim van Bemmel was de derde PVV'er die de afgelopen dagen de partij gedacht zei en eruit stapte. In de studio, goedemorgen. Wat is eigenlijk uw gemoedstoestand? Bent u boos, bent u verdrietig, bent u teleurgesteld, verliefd, gezonde wedstrijdsspanning, Geef er eens een kwalificatie aan. Nou, mooie opties noemt u allemaal, maar ik hou het bij het teleurgesteld. Teleurgesteld. Eerst gaan we naar Rusland waar een overstroming veel slachtoffers eist. Hier zijn Bas van Berven en Bert van Sloten. We hoorden het net al in het NOS-nieuws. Het dodental bij overstroming in het zuiden van Rusland is opgelopen tot 144. En er zijn tientallen vermisten. Alle slachtoffers vielen in de Kuban-regio. Aan de telefoon onze Russische correspondent Kizia Hekster. Kizia, eh, 144 doden eh, en nog veel vermisten. Hoeveel? Precies.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 Maar ja, inderdaad, massale overstromingen, heel veel slachtoffers. Want er zijn ook nog eens duizenden gewonnen... van wie sommigen er ernstig aan toe zijn. Dus die 146, zoals de laatste berichten in Rusland uh, zeggen... dat zal vermoedelijk niet het eindaantal zijn mm. van het aantal doden. Toch opmerkelijk, hè? Het kwam door een enorme regenbui... waarin uh, in één keer net zoveel regen viel als in twee maanden normaal gesproken. Maar je zou zeggen dat kan toch niet uh, leiden tot geweldige overstromingen. Is al meer duidelijk over de, over de aanleiding? Nou, er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 En zo ineens niet meer. Het overkwam deze week verschillende fractieleden van de PVV. Sommigen stapten met veel kabaal op... en anderen staan, tot hun eigen verbazing, niet op de nieuwe kandidatenlijst. Een van hen is Jim van Bemmel. En hij is vanochtend hier te gast. Teleurgesteld, zei u net al. Hoe heeft u die mededeling uh, gehoord? Hoe lang duurde dat telefoongesprek met uh, Geert Wilders? Nou, De bedoeling was dat het tien seconden zou duren. Want hij wilde echt heel gauw ervan af. Hè. Want uh, Geert Wilders is niet iemand van de, de confrontatie, maar van uh, de angst. Hè. Hij maakt zich dan heel klein. Uh, hij, hij verwijst ook naar de andere mensen in de Kamer... Maar, zitten. Ja, ik maar zit... dan, dan, dan belt hij en dus zegt hij hallo met Geert? Uh, ja, hallo met Geert. En ik zit hier met Sietse en Reinette. Dus maakte zich wat kleiner. En uh, dan zegt hij, ja, uh, de mededeling is niet zo goed. Die staat niet op de lijst. En op dat moment wilde hij heel snel ophangen. En ik heb uh, ja, met, uh, met wat argumenten nog tot 40 seconden kunnen rekken. 40 seconden. Oh. Ja. Want dan vraagt u, hoezo natuurlijk? Ja, uiteraard. Ik zeg, hoe kan dat? Uh, ik, we hebben uh, nou, in het verleden uh, meerdere keer contact gehad. Waarbij hij toen aangaf, nou, dat gaat heel goed. Ik had ook een aantal dingen voor de PVV op de kaart gezet... op terreinen waar de PVV nog nooit actief was geweest. Dus dat is heel bijzonder. Ja, en uh, laten we zeggen, er zijn ook evaluatiegesprekken geweest. Nee. Dat niet. Nee. Nee, dat is gewoon nee. even in het voorbijgaan. Nou, het gaat best wel uh, redelijk. Het gaat nou goed, ja, prima. als u dat bedoelt, dat is dan, uh, dan praat ik over 2011. Ja. In het loop van 2011 is dat nog wel eens gebeurd. Sinds 2012 heeft uh, de heer Wilde zich opgesloten in zijn kantoor. en uh, praat nauwelijks nog met zijn, met zijn kamerleden. Hé? Hey, met, met, met geen enkel kamerlid meer nou, in de fractie? Nou, je hebt de inner circle, hè? dat heeft u ja. van de week gehoord. Daar ja, zijn we horen horen van van u gesprekken mee. Ja. Maar met, met de gewone hardwerkende kamerleden ja. is, er, is er nauwelijks contact nog. Wat gek. Maar ondertussen wordt u wel geacht op PvV-Kamerlid mee te stemmen. Stem ja. V werd er gezegd, kort ja. te hoeven. Uh, Hernandez voelde u zich ook zo of niet? Uh, nou, ik, ik, ik hoor het verhaal. En mensen he, zijn natuurlijk mensen gezegd: ja, wat zijn die vuil aan het spuien? Uh. Wordt er dan gezegd. Maar als je goed gekeken hebt, heb je gezien, zeker met de heer. Korte hoeven, ja. dat er heel veel emotie bij... Nou ja, precies er. een huilende man die daar staat. En er stond een huilende man. En, ja. en, uh, en ook voor de heer Hernandez God, exact hetzelfde. Ja. En uh, die verhalen zitten heel dicht bij de werkelijkheid. Ja. U heeft het over Inner Circle. Um, dat is iets anders dan een politbureau, hè? Nou ja, kijk, hoe wil je het noemen? Eh, nou ja, het gaat eventjes. Het eh, eh, is natuurlijk altijd wel van belang om een beetje te definiëren van hoe de macht verdeeld is. Ja, nou ja, is, je hebt Geert Wilders, die heeft zich verschanst in zijn, in zijn kantoor. En die stuurt, uh, nou, in, in, sommige Kamerleden noemen het de capo. Eh, dat is uh, politie. Dat is dan de heer Bontes uit om, uh, om uh, te blaffen. Soms, uh, naar aanleiding van, de, van, van de interviews. Of, of uh, de heer, heer Korthoef had een interview in de NRC, ik had een interview in de pers. En dan komt er een, een mailtje van uh, wil je even op mijn kantoor komen? En dan weet je hoe laat het is. Nou ja, ik, ik had gezegd, ik had de onbeschrijflijke fout gemaakt in het interview om te zeggen dat ik bezig was met de PVV te verbreden. En hij zei toen, wij willen niet verbreden. Hmm. Eigenlijk wordt het niet op prijs gesteld dat je dan zo naar buiten gaat? Nee, absoluut niet. Dat is ook niet de bedoeling. Uh, ik ben re, ja, regelmatig wel te zien geweest in de pers, maar dat komt eigenlijk omdat ik mijn eigen mediabureautje had. Ik, ja. ik deed het gewoon zelf. U zocht zelf de publiciteit op, ja. ja. U zei gisteravond op televisie dat dat waarschijnlijk een van de reden is dat u genekt bent. Even naar uw track record. We gaan straks nog even uitgebreid praten over die fractie en over het politbureau of hoe u het ook noemen wil. Ja. Want u heeft een aantal dossiers opgepakt als Kamerlid en er hard aan gewerkt, veel tijd in gestopt en ook ergens gekomen. Hè? Dat mag ook wel eens gezegd worden. Ja, zeker. Daar, en daar niet voor gewaardeerd. Hoe kan dat nou? Ja, nou dat is een, een grote vraag. Wat, wat even even de Palmer is. Wat heeft u bereikt in die afgelopen nou jaren? Bijvoorbeeld, ik heb een, een, een langdurig onderzoek gedaan naar de concurrentie in de telecommarkt. Hm. Ja. Nou, naar aanleiding van de uitkomst van mijn onderzoek is, heeft de NMA gezegd. Ho, stop, we gaan een inval doen bij de, de drie bedrijven. Ja. Nou, daar is nu, dat onderzoek loopt nu. Dus het gaat mij om natuurlijk lagere prijzen voor de consument. Uh, ik, de cookiewet, yeah, dat door sommigen gehaat, maar is ook van ja, de singatuur. Wat wil we elke gebouw. keer zien als we op een site komen? Er staan ja. cookies op. Ja. Ja. Ja. Ja. <lacht> uh, dus die, uh, dat, dat is een wet die er nu is. Uh, uh, Dingen in de aanbestedingswet, grote veranderingen. Dat gaat dus over 100, 100 miljard hè, aan besteding daar zijn wezenlijke dingen aan veranderd door amendementen van Bemmel. Hm. Um, nou, noem maar op, op op recreatiegebied meer rechten voor recreatieondernemers. Nou, uh, ik vergeet nog een stuk of acht, negen dingen. Ja. Je kunt ook zien in de geschiedenis, er zijn iets van, van, van, van zes, zeven aangenomen amendementen die echt belangrijk zijn. Dus hm. ik ben bij de PVV gegaan voor de oplossingen. Ja. En nou wordt u eigenlijk kalfjes gesteld. Daar ja. komt het een beetje op neer. Ja, zeker. Ja. Ja. zeker. Nou wordt daar ook uh, behoorlijk op uh, gereageerd, ook op Twitter. U, u twittert u zelf eigenlijk? Ik ben zelf een fanatiek twitteraar. U bent een fanatiek twitteraar, maar... Hier hebben we Luc ook uh, in, in de studio. Ron, uh, Ron. Ron, Luc is Ron. Dit is zijn broer. Ik ben de weekend, Luc. Ron, er is gisteren ook behoorlijk getwitterd. Uh, ja, en uh, weet u trouwens dat er ook een fake-account is? Er zijn er drie. Ja, ja. drie fake accounts. Ja, ja dus De, de, de meest uh, ja, plausibele, als je hem ziet staan, dan denk je... Hé, hey, dat is Jim van Bemmel, dat is Jim van bemij. Waarbij de, de ja. laatste, de L, is een I. Ja, maar dan hoofdletter het. I, zodat Lopt, ja. het lijkt alsof het van Bemmel staat. Heel oh, slim. Oh, okay. Dus heel veel mensen trappen daarin. Al, uh, al staat in de bio dan weer, uh, stelt u zichzelf voor de derde persoon. Dus dat klinkt dan ook al niet heel, uh, heel plausibel. Nee. Ja, er, wordt, er werd inderdaad veel uh, getwitterd over u de afgelopen dagen. Nou ja, sinds, uh, sinds u uit de fractie gestapt bent natuurlijk uh, enorm. U krijgt wel veel bijval. Uh, mensen zeggen waardeloos hoe Geert met zijn mensen omgaat. Uh, de Kamer verliest een kleurrijk Kamerlid. Dus uh, uh, ja, mens, het maakt wat los. Um, ook opvallend, ja, gisteren zat u dus bij allerlei programma's. Bij Nieuwsuur, bij één Vandaag. Er ontstond op Twitter enige verwarring. Want sommige mensen herkenden u pas toen uw naam in beeld kwam. Want u heeft een nieuwe haardracht, hè? Uw, uh, uw snor is er Ja, sport. ik had een, uh, een, uh, <laughs> een baardje en dat is uh, een stuk ja. minder. Hij is nog een heel klein beetje te zien. Maar, ja, ja, ja dus, uh, mensen reageren daar positief op uh, trouwens. Oh, kijk eens nou. nou <laughs> dat, begint, dat begint er zo met de goed. <laughs> u ziet er beter uit. Ja, dus, ja. dus um, nou ja, dat in ieder geval. En... Um, uh, ja, herkent u ook dit muziekje trouwens? Ja, dit, dit moet ik even uitleggen. Denk. Gisteren was op, uh, op Twitter was trending topic Droomvlucht. Ja. Uw, uh, uw collega's Marcel Hernandez en uh, Wim Kortenhoeven hebben gisteren in de Volkskrant gemeld... dat tijdens het fractieuitje van de PVV naar de Efteling... Uh, dat Geert maar liefst tien keer in de attractie Droomvlucht uh, geweest zou zijn. Dat hij dat fantastisch gevonden zou hebben. Ja, klopt u... helemaal. Dat is, <laughs> dat, uh, u bevestigen. dat is zijn favoriete attractie. Ja? Ja. Was het een leuk uitje trouwens? Met de Efteling, in de ja? Efteling, dat is overigens vorig jaar geweest. Dat was hartstikke leuk. En toen was het contact nog wel goed met Geert. Toen was het uh, een, stuk, oh, hij was een stuk relaxer. Ik moet, ik moet eerlijk zeggen, de heer Wilders was een stuk relaxer toen hij aan het gedogen was. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou ja, over het algemeen ja, positieve berichten over u in ieder geval. En uh, ja, schandalig inderdaad, inderdaad hoe mensen... Uh in de fractie de worden gegooid. Op overgehouden, dankzij ja. wel. Wilders was een stuk relaxter toen hij aan het gedogen was, ja. uh, zegt u. Dat is wel uh, opmerkelijk. Is hier, want dan zou je zeggen, van, dan zit je vlak bij de macht... Uh, dan moet je toch ook allerlei beslissingen nemen... die misschien wel eens een keertje ja, tegen je programma, tegen je principes ingaan. Dan moet je misschien wat meer onder druk staan. Ja, nou ja dat, dat was op zich ook zo. Uh, ik, ik had een portefeuille die uh, bijvoorbeeld uh, Maxime Verhagen raakte als minister... En uh, dan was het nog wel eens zo dat, dat Geert zei, nou, doe maar rustig aan, want uh, Maxime uh, heeft gebeld. Dus uh, dat is gewoon zo, hè? je hebt bepaalde afspraken. Maar toch kun je wel je eigen agenda uh, bereiken op, op bepaalde vlakken. Hè? Het is gewoon even handig manoeuvreren. Het is overigens ook zo dat je natuurlijk vaak deals kunt maken. Hè? Om, hè? Want je zegt, als, Nou, als wij dit steunen, dan moeten jullie dit ja, we steunen. Dat dus je je, je, je ja. bereikt ook echt wat op dat moment. Ja. Dus in die zin uh, is het een constructief... Uh, cons uh, een constructieve manier van werken, Maar dat, dat sloeg dus om nadat de uh, bespreking in het Catshuis waarom is lukt? Ja, nou, wat ik al zei, het was eigenlijk in januari al... dat hij uh, zich al een beetje begon, begon op te sluiten daar in dat uh, kantoor. Ja, dat was ongeveer het dat begin, de voorbereiding van. Ja, daar zit hij daar zit, daar zit eigenlijk uh, bijna altijd. Hè? Dat is eigenlijk best wel op uh, die paar vierkante meter. Um, en, en wat je dan ziet is... Uh, ik heb uh, verschillende Kamerleden gesproken en die hebben mij verteld dat Geert Wilders nog nooit op de vierde verdieping is geweest. In die twee jaar is hij nog nooit bij een van de Kamerleden boven De vierde kijken. verdieping, dat is de vierde verdieping waar ja, de Kamerleden wij, wij, zitten wij hebben, in het, het gebouw. Ja, we hebben de derde en de vierde verdieping, ja. die, die bezetten wij. Uh, ik zit op de derde, dat is, uh, daar zit Geert ook, uh, die, die, dat is de beveiligde vleugel, zeg maar. Uh, maar de vierde verdieping, uh, daar zitten ook heel veel Kamerleden. Ja. En daar heeft Geert nog geen één keer gewandeld, in die twee jaar tijd. Dat vind ik toch wel heel bijzonder. Je zou eens een keertje naar een kamerlid kunnen lopen. om te zeggen: joh, uh, uh, lukt dit? Of, uh, maar dat, dat contact was er echt absoluut niet. Maar meneer Van Belbel, toch eventjes. Hè? Want we horen nu een vrij eenzijdig verhaal. Ja. Uh, uh, is het ook niet een beetje natrappen van iemand die zegt: van ja, ik ben, ik ben uit de kandidatenlijst gegooid? Even in alle eerlijkheid. Ik heb diezelfde vraag ook al veel gesteld afgelopen dinsdag. Van Wie spreekt er nou de waarheid van jullie? Nou ja, kijk, u heeft de heer uh, Kortehoeven en Hen ja. Anders gehoord. En ja. uh, dit is. Uh, ja, toch wel trending topic tussen, uh, bij een groot aantal kamerle Kamerleden. Is dit echt allemaal waar wat ze zeggen? Want ze hebben, nogal, ze hebben een enorme hoop kritiek. ze nou, bak heftige, heftige, heftige dingen gezegd ja, over hun Er zit heel veel, heel veel realiteit in. Ja. Uh, is hij bijvoorbeeld zelf opgestapt zonder overleg... met de fractie uit het ja, overleg? Ja, dat is zo klaar als een klontje. Ja? Ja, en wisten wisten er helemaal niks van? Dat, niks van. Nee, wij kregen een, uh, een mailtje uh, van spoed, fractievergadering vanmiddag om zes uur. Uh, en ik, wij waren in de veronderstelling: oh, er is een akkoord. Wij gaan daar met de fractie, met de fractie over praten. En we gaan kijken of we dat kunnen steunen. Dus of niet. jullie hebben eigenlijk gewoon via de radio of hoe dan ook, uh, ja, ook gehoord wij dat het klap was. Uh, wij zijn door u geïnformeerd. Ja. Over het verkiezingsprogramma: half uurtje ingezien of twee weken de tijd gehad? Uh, het verkiezingsprogramma: half uurtje. Ook wat, wat kort en hoeveel hernamers is gezegd. Ja, we hebben wel. Maar, uh, daarvan zegt Wilders: jullie hebben allemaal de mogelijkheid gehad om zeggen, amendementen in heren, te ja. dienen en uh, om daarover te praten. En ook over onder andere de defensietak is ja, maar, wel degelijk gesproken. Uh, u, moet, u moet wel reëel zijn, natuurlijk. Uh, je hebt een verkiezingsprogramma, daar kijk je een half uur in. Dus je bladert heel snel door hoe. hoe... Uh, ja, realistisch is het dan om te zeggen... je kunt serieuze amendementen indienen. Daarvoor moet je het verkiezingsprogramma gewoon even iets langer bekijken. Ja. En als je het maar een half uur... Ja, je, hebt... je, je hebt twee weken te oh. inzagen gehad. Oh, nee, je dan, kon er alles dat, over dan zeggen. Dan, dan spreekt het niet de waarheid. Als hij dat echt gezegd heeft, dan spreekt het niet de waarheid. Want is, wij hebben wel op je eigen portefeuille... Martin Bos, Bosma is bij ons langs geweest. En we hebben allemaal punten ingeleverd. Ja. Maar toen we, hadden we nog niet het totale verkiezingsprogramma. Natuurlijk. Nee, nee, precies. En het verkiezingsprogramma hebben we een half uur... tijdens een fractievergadering... In mogen kijken. Ja, die, die fractievergadering, want daar ben ik ontzettend nieuwsgierig naar. Hoe, hoe gingen die fractievergaderingen dan? Um, kreeg iedereen die iets moest doen, een motie indienen... of mo wat moest zeggen in de Tweede Kamer, uitgebreid het woord? Uh, nou, ja, de, de wetgeving en, en de moties en de, de inbrengen... kreeg de woordvoerder uh, altijd het woord. Uh, dus In die zin, dat gaat echt, echt democratisch, moet ik zeggen. Je, je hebt je eigen stuk, dan zijn er misschien mensen die problemen hebben... dan wordt er soms over gestemd. Uh, er wordt uh, ook gewoon over gestemd? Van... Dat, kan, dat kan niet altijd, of meestal niet. Ja. Maar meestal zeggen ze, nou, we volgen de woordvoerder, ja, als het overtuigend genoeg is. Als er twijfel is, dan uh, kunnen we of stemmen of we zeggen gewoon... nee, dat moeten we gewoon niet doen. Dat is de verkeerde lijn. Dus dat ging behoorlijk. Uh, Kijk, dat is nog niet zo erg. Hè. Dat is, het kleine, of dat is het, eigenlijk het, het, het kleine werk in de Kamer. Ja. Wat dus echt fout gaat, is grote beslissingen. Wilders of het politiebureau? Uh, ik denk Wilders. En, en, dan, en, dan, en dan hebben we Bontes, dan hebben we Bosma, Agema. Ja, maar dat zijn stroommannen. Dus, uh, uh, mevrouw Agema, die is een harde werkster... Ja. die gewoon uh, ja, volledig overvleugeld wordt door Geert Wilders. Wilders bepaalt. Uh, uh, alles wat er oh, gebeurt. Ik is. kan u misschien een mooi voorbeeld geven. Ja. Als, als ik uh, een persverzoek deed, uh, dan ging dat naar, naar Fleur Agema, want die runt de persafdeling. Hm. Hè. Uh, dan uh, zeg ik, nou, kan ik dit doen? Ik wil dit persbericht uitdoen. Dan duurde het even wat je antwoord kreeg. En dan kwam er een antwoord, ja of nee, met een cc aan Geert Wilders. Dan weet je waarom het iets langer duurde voor ze antwoordde. Want ze heeft even gecheckt. gecheckt. Geert heeft gezegd uh, nee, bijvoorbeeld. En dan was het vaak de gevleugelde zin, doe maar niet. Ge Generaal Geert, en kolonel Agema hoorden wij. Even, even naar Defensie, want daar was ja. Hernandez, hè, als oud-militair, ja. ook, ook uh, erg op gebrand Dat ja. zei hij ook afgelopen dinsdag toen hij afscheid nam van de partij. Uh, uh, de Defensiebegroting wordt zo uitgekleed... Dat, uh, uh, daar kan ik me verder niet meer in vinden. Gebeurde dat ook? Want wat u zegt al, oh, de grote dingen bepaalt Geert helemaal zelf. God, het ook voor uw portefeuille die u draaide? Nou, ik had het geluk... dat Geert Wilders absoluut niet, niet goed begrepen waar, waar ik mee bezig was. Dus de telecombranche uh, had ik gewoon carte blanche. Omdat hij gewoon uh, het eenvoudig weg te ingewikkeld vond. Hmm. Hij zag wel dat er dingen gebeuren. Hij zag wel dat de PVV vaak in het nieuws kwam ermee. En vond dat op zich uh, natuurlijk leuk. Het waren positieve verhalen. Het waren positieve verhalen. Maar... Hij, had, hij begrijpt niet waar het over gaat, dus hij kan moeilijk zeggen... nou, doe maar niet, want hij weet het gewoon niet. En dat verhaal wat pas net aanhaalde, namelijk van hoe dat met die defensiebezuinigingen ging... dat er werd genoemd uh, kolonel aangemaakt... Hebben wij de luchtmacht nog wel nodig, dat ja. zou gezegd zijn? Ja, daar ben ik niet bij geweest, nee. maar het zou zomaar kunnen. Ik, ver... ik, ik geloof het meteen. Het verbaast u niet in ieder geval? Het verbaast me niet in ieder geval, nee. Ja. Ja. Maar mag ik nog even wat Ja, meneer Van Anderen, ja. ja. ik zit de hier natuurlijk De defensiedeskundige Peter van, van. van. Nou ja, van kijk, uh, uh, Ham van hand. Ik, ik, ik, ik, ik denk natuurlijk ook wel de zorg dat het in een politieke partij... Uh, die toch heel veel zetels heeft, uh, niet echt um, democratisch uh, toegaat. Dat, dat, dat, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar wat ik mij ook wel een beetje aan stoor, is uh, dat de media daar zo opduiken... en uh, ja, eigenlijk een politieke partij de maat neemt... en uh, een woordkeus bezig, zoals Politbureau... en, uh, nou ja, goed, uh, u noemt kapo, wat een zeer onsmakelijke... ...benaming vindt voor willekeurig iemand in Nederland. Dat kun je gewoon echt, vind ik, niet maken... Uh, en daar dan zo opspringt en dusdanig veel aandacht geeft, wat u bijvoorbeeld deed en Twanenhuizen, Nieuwsuren en nieuws huren en een heleboel andere. Dat ik me niet aan de indruk kan onttrekken. Dat er ontzettend veel plezier is binnen de redactie op dit moment niet... van Radio ja, 1 en even van ne Nederland. Ik, ik, ik wil me wel 1... Even dat we verdedigen. nu hier eindelijk eens een keer keihard kunnen toeslaan. <grijd> maar en heeft dat het mag het niet mee te maken met van, van mij. Maar ik vind het wel heel belangrijk. Dat als we het hebben bijvoorbeeld over defensiebezuinigingen, en dat er soms heel gemakkelijk over wordt nagedacht dat er eigenlijk nauwelijks aandacht wordt besteedt... dat Diederik Samson, partijleider van de PvdA... ook zegt van nou... Pff, doen we er nog een mooie af. Of het. Ja. die zegt... Allemaal ah, ja, wat we bezuinigen. Ja. Nee, maar, maar, maar de, Ik, ik, ga, ik ga, even, ga u even tegenspreken. In die zin van. Uh, er is natuurlijk altijd vrij weinig bekend geweest over die PVV. Ja. Dus dan is het toch wel interessant vanuit journalistiek oogpunt. Maar ook gewoon voor iedereen die luistert vandaag. Nou, om daar een klein kijkje in te Sterker krijgen. Sterker nog, als een zo'n aanmerkelijke politieke groepering in de samenleving. Want dat is het, hè, het is Tuurlijk, het, Er gaan ga heel weg. veel mensen op stemmen. Dan moet je ook weten waar je op stemt. En ook Absoluut. hoe het de democratisch proces in zo'n partij. Ah, het gaat om de, de woordkeus. Het gaat om de, ja, de woordkeus. Met alle respect. Het Politbureau is genoemd door twee voormalige Collega's van meneer Van Bemel. En dat en neemt u wel klassieker over. Als u dat anders uh, zou doen, dan uh, zou ik uh, u wel eens keer uh, uh, vaker willen kijken wat u dan uh, ja. allemaal zegt. Nou, maar dat zal, zal best een politiebureau bij de Partij van de Arbeid zijn. Dat zijn dan mijn woorden op dit moment. Maar zeg, er op... is, een, noem het een inner cirkel. Maar is dat, dat, dat nou het belangrijkste wat er is? Nou, het belangrijkste vind is ik. Is dat wat u. Wat u. Wat u. Wat u. Wat nou, u mijn vraag is eigenlijk dit. Kijk, ik, ik, ik vind het natuurlijk een, een, een, een taak van de pers om er bovenop te zitten. Dat is natuurlijk logisch. En nieuws is nieuws en slecht nieuws en sensationeel nieuws, is des te beter. Maar waar het om gaat, is dat als je dus kijkt waar de pers aandacht aan besteedt en de manier waarop. Ik zie gewoon in de ogen twinkeltjes en ik zie gewoon van eindelijk kunnen we ze keer keihard toeslaan. Ja, u lacht en dat mag van mij. Ja, ja. Uh, maar ik vind het wel af en toe onsmakelijke vormen aannemen. En dat meen ik u serieus. En dan denk en... ik van nou ik, als we alle partijen langs de meetlat van democratie leggen... dan kan ik er nog wel een oh, paar noemen, Meneer Van Ham, helemaal eens. Want en dat, zie helemaal niet. Nou, dat is niet waar. Nee, nee, nee, nee, nee. Heren, heren, wij hebben bestrijd. ook een politbureau. Uh, ja. En dat <laughs> zit achter de ruit. En het politbureau zegt dat het nu tijd is voor muziek. Prima. Dat is mooi. vergetelijk nummer. I don't feel <laughs> like dancing. Scissors Sisters. Lievelingsnummer van Je meent het ook volgens mij, hè? Ja. Nee, nee, nee. <laughs> De dagelijkse Oranje Soap. Daar zijn we te gast in het Brabantse dorp Sint-Willebrod. Behalve dat de mensen ervan wielrennen houden, van duiversport en van de PVV, zijn ze ook gelovig. Verslaggever Maarten Bleumers neemt ons vandaag mee in de wereld van de Maria-vereering. En een bezoek aan de Paus. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Willebro is Willetsport. Ik neem je mee. Doe er aan de wielen. Ik neem je mee. De Oranje Soap. Voor Els doen. Ja, voor Els. Ja, voor jullie mag het. Je mag ook niet gaan. Voor Els Een aantal dames bepaalt voor wie ze een kaarsje op gaan steken. Ze hebben de sportieve fietsen geparkeerd in het park van sint willebrord en staan nu in een soort decorstuk van opgespoten beton. Een euro. Het is een Maria-grot. Oh, doe maar twee, want ik heb een heleboel mensen waar ik aan moet denken. We zijn niet drie. <lacht> Wij hebben dus een fietsgroepje en dat heet. Dat vinden jullie vast wel leuk, omdat door het heet de Ventieltjes. En de Ventieltjes bestaan 20 jaar vandaag. Ik vroeg me af of het echt was, omdat het uh, net was. Zat je op die Loerders? Ja, in Loerders natuurlijk. Ja, maar het is ook een Loerdersgrot. Het ja, is geen Loerders. <laughs> Wat is dit, een neppe? Ja, het is een neppe. De van Voesenek weet precies uit te leggen hoe een nep Loerdersgrot hier terecht is gekomen. Ook hij steekt er regelmatig een kaarsje op. Ja, ik steek één van die 25.000 kaarsjes dan op, denk ik dan maar per jaar. Hè. Dus... Uh... Sint-Willem wordt dus sinds 1885 filiaal bedevaartplaats van Lourdes. De toenmalige pastoor die, die, die, die vierde en vereerde Maria van Lourdes. Dus die heeft dat initiatief genomen. En als je dan zo'n initiatief neemt en je meldt dat aan... dan heb je grote kans dat je filiaal bedevaartplaats mag zijn van Lourdes. Lourdes zeggen ze in Frankrijk natuurlijk, maar wij zeggen allemaal Lourdes. En eh, zo is dat ontstaan. Nou, dit was eh, toen ik op audiëntie was bij de pauze. Jazeker. Sommige Sint-Willembroiders hebben zelfs de pauze ontmoet. Henk, u weet misschien nog, die van de slaapkamer van de zangeres zonder naam, sloot zich aan bij een groep die de pauze naar Oudenbos wilde halen. Dat lukte niet, maar de reis naar Rome neemt niemand ze meer af. Dat is een belevenis. Als je zoiets en dan in zijn paleis kunt komen, he. dat is maar weinig mensen gegeven, hoor. Wij spreken bijvoorbeeld ook in Italiaans, maar we uh, werden ontvangen. We hebben allemaal een hand gekregen en uh, dan zegt hij iets. Maar uh, ja, ik weet weer wat er was, want je uh, bent zo zenuwachtig. Zien je deze zetel staan? In de poos, die hebben wij meegenomen vanuit uh, Oude Bos. En de, bouw, de paus heeft in die zetel gezeten. En we hebben hem weer terug ingepakt en we hebben hem weer teruggenomen. <laughs> maar dit was een speciale stoel, ze dus kunnen zeggen. De paus heeft toch op een stoel gezeten, op een oude bosstoel. En deze zetel staat op het bij Piet van der Bom. In Oudenbos. Dus toch mooi om daarmee mee te maken. Het doet me wel wat. En vooral de bloemen en de kaas. En... ja. En moeder Maria, ja, dat, uh, ja, die doet me wel wat. Nou, voor steun en kracht in ieder geval wel. Ik denk niet zozeer aan het genezingsverhalen en zo. Het zou mooi zijn, maar laten we daar maar gewoon eerlijk in zijn. Maar het, het, ja, Maria geeft toch heel veel mensen, ook mensen die ik gewoon spreek, toch, toch kracht. Het was vooral heel erg goed zichtbaar toen. De weg voor de grot nog openbaar was. Nu is de wandelpad. Maar dan kwamen de grote Mercedesen uit Duitsland, de Ferraris uit Italië. Ze kwamen zelfs hier om, om te bidden bij de grot. Zei zeiden al, we gaan lopen en misschien komen we hier. Ja, we, zijn, we gaan kruipend hierheen en dan doen we net alsof het werkt en dan lopen we helemaal uit de grot. Dat was eigenlijk een beetje zeker. Het bijzondere van deze grot is overigens ook nog dat pastoor Bastiaas in de tijd naar Loert is geweest. En een steen uit de oorspronkelijke rots heeft gehakt. En die heeft hij hier gebetseld. En heel vaak is het zo dat mensen dan na het bidden of net voor het bidden... ook hun hand even op deze, deze steen leggen. Ja. Oké. Okay. Okay, We gaan die kant op. Uh, even kijken, jongens. U blijft deze weg volgen en aan het einde gaat u rechtsachtig door te okay. En terwijl de ventieltjes op weg gaan naar nieuwe fietsavonturen hebben vele duiven in sint Willebord dit weekend weer hun kilometers moeten vliegen. Daarover hoor je morgen meer in de soap tijdens de sportzomer op Radio 1. Ik neem je mee. Ik neem je mee. Hey, hey, hey, hey, hey. Eerdere afleveringen van die soap vanuit sint willebrot Die zijn terug te luisteren op radio1.nl. Het is één minuut over half elf. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Gert Kluk. In Hilversum is vanmorgen een gasleiding ontploft bij een verdeelstation. De omliggende flats worden ontruimd meldt de brandweer. In de wijk hangt een doordringende lucht. Dadelijk verslag heeft hangen, de Hanneke de Jonge die ter plaatse is. In de Zwitserse Alpen is gisteren een Nederlandse bergbeklimmer om het leven gekomen. De man van twintig was met een andere Nederlander bezig... met de afdaling van de Dan Blanche ten westen van Zermatt. Het slachtoffer gleed uit en stortte 700 meter diep diepte in.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 Aan WB verkeersinformatie. Door werkzaamheden staat er file op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Driebergen en Maarsbergen, drie kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Al landen van Europa zijn bezig hun leger in te krimpen. Met Peter van Ham van Klingendals bespreken we of dat wel een heel verstandige zet is. En tegen 11 uur de dagelijkse column. Vandaag met schrijver Ernest van der Kwast.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 Vanessa Paradis, la scène, en ze is voor mij de vriendin van uh... Jodie Depp. Natuurlijk, ex-vriendin van Jodie Depp. Goed, we beloofden u dat we contact zouden leggen met Hanneke de Jonge. Die is wel aanwezig, maar nog niet in staat om ons te woord te staan... over dat gaslek in Hilversum. Want vanochtend is in Hilversum een gasleiding ontploft bij een verdeelstation. De brandweer is op dit moment bezig om het gas af te sluiten. De omliggende flats die worden ontruimd. Een paar honderd mensen moeten hun huis uit. En dat gaat om het gebied in Hilversum-Zuid. Het gebied rond de Diependaalse Laan en de Weg In het zuiden dus van Hilversum. Brandweerkorps uit de hele regio, zo hebben we begrepen... die zijn en uitgerukt mm. en een groot gebied is afgezet. Buurtbewoners die enkele straten verderop wonen... die kunnen, hebben ze ons <lacht> laten weten, het geluid van ontsnappend gas horen. En in de wijk hangt een doordringende lucht, uh, hebben wij zojuist uh, begrepen. En de laatste informatie is dat, uh, dat heb ik net inderdaad uh, ge gezegd... dat er een doordringende lucht hangt, maar... Die lucht die was zo rond half elf opeens niet meer te ruiken. Zou erop kunnen duiden dat de brandweer inderdaad erin is geslaagd. om het gaslek te dichten. en om het gas inderdaad af te sluiten. Het nieuws dus dat een gasleiding ontploft is bij een verdeelstation. en dat het gas naar buiten is gekomen. dat er heel veel mensen hun huis hebben moeten verlaten. Dankjewel, hulpverslaggever Bert van Sloot. Vanuit Hilversum. Dan nou ben je toch een beetje op de, <lacht> toch bijna op de locatie. Uh, in de studio hebben we Peter van Ham net even breed gediscussieerd over het nut van het uh, ondervragen van uh, experts. Kamerleden van de PVV. <laughs> um, en inmiddels uh, uh, zijn we erover eens dat, we dat, dat, dat, gewoon, uh, dat je dat toch moet doen. Ja, natuurlijk. Om zeker. de waarheid naar boven te krijgen. Ja. In, in elke partij, want dat zijn we met elkaar eens. En op een uh, goede manier. Ja. Nou, dan gaan we, gaan we nu eens praten eens over uit. iets anders. Want we hadden het al even over bezuinigen op defensie. Hè? En, ja. uh, inderdaad, er zijn heel veel partijen in het land die willen daar. Dus een makkelijke, makkelijke operatie, cut costs, defensie, hup. Een heel stuk van de begroting af. Dan heb je een stuk van je bezuinigingagenda gepakt. De Britten doen dat ook. Die gaan 20% krimpen. En het roept de vraag of, uh, op of als Europa niet onze militaire slagkracht verliezen. Nou, uh, Peter van Ham, uh, wat ziet u gebeuren als we kijken naar andere landen in Europa? Want zo'n beetje overal wordt het mes in de ja. defensie. Nou, u heeft natuurlijk helemaal gelijk. Kijk, het is uh, relatief uh, gemakkelijk om te snijden in defensie. Ja. Want ja, militairen die gaan niet zo snel uh, staken in de straat op. Uh, dus ja, dat is uh, dan wat makkelijker dan wanneer je het op de post doet of op een andere tak. Mm -hmm. um, het is ook zo dat we eigenlijk al sinds het einde van de Koude Oorlog snijden. Want we hebben eerst het vredesdividend gehad. Nou ja, dat was natuurlijk het einde van de Koude Oorlog. Je had die Sovjet-dreiging niet meer. Mm. Uh, had je het idee van nou, als we meer gaan samenwerken, dan kunnen we kunnen we wel wat, wat, wat geld besparen, maar dat is ook niet echt van uitge, uitgekomen. Want je had dat verhaal van elk land gaat zich specialiseren. Nou, zo? dat is nog wel uh, wat anders hoor. Dat is, uh, iedereen houdt toch wel vast aan, aan drie soorten strijdkrachten. Hè? Dus marine, landmacht en uh, luchtmacht. Uh, maar ja, dan gaat die kaasgaaf erover. Hè? Elke keer een heel klein beetje, totdat je eigenlijk bijna niks meer overhoudt. Een skelet van capaciteiten. En uh, ja, wat we dus nu zien is dat in elk land met die economische crisis uh, nog steeds uh, meer wordt bezuinigd. En ook uh, ja, de politiek die, die, die kiest daarvoor, of dat nou links- of rechts kabinet is. Ja. Uh, want in Groot-Brittannië, ja, Cameron, hoe je het wenst, verkeerd. Het is een conservative, is een VVD, Tory. Ja. Ja. Uh, dus dan denk je van, nou ja, goed, misschien hebben die wat meer oog voor, voor de militaire ja. capaciteiten van, van Groot-Brittannië. Maar nee hoor, helemaal niet. dat, wordt, dat gebeurt overal. Mm -hmm. Dus ja, je kunt de, de vraag opwerpen van, ja, waarom? Waarom is dat zo? Is daar een achterlatenstelling? De reden voelen we ons niet meer bedreigd. Nou, uh, denk eens hardop. Nou, ik denk dat dat wel zo is. Ja, dat we kant... komt wel kom goed. We nou ja, het is een soort, een een soort op, uh, hoe zou ik zeggen, uh, verwende, verwendheid eigenlijk. Wij ja. kunnen ons niet meer echt voorstellen dat we bedreigd worden. Ja, misschien door terroristen of door uh, uh, cybercrime of zoiets. Ja. Maar echt een aanval van, van Rusland of van andere Iran. grote mogendheid. Ik noem maar wat. Ja, maar dat is dan toch zoiets van, ja, daar moeten we dan misschien een rakettenschild voor ja, opzetten. Maar voor, niet, opzetten. Niet, maar voor de rest... Om het een of ander, maar dat is toch ook niet zo. Waar, waar, waar zit de vijand? Nou ja, het gekke is dat we um, eigenlijk nog nooit zo actief zijn geweest met ons militaire uh, apparaat. Uh -huh. dan na het einde van de Koude Oorlog. Yeah. We hebben natuurlijk de Balkan gehad, we hebben de Libië gehad, we, hebben, we zijn overal. We hebben anti-piraterij in de Golf van Aden. Dus gek genoeg zijn we nooit zo actief geweest. We moeten continu in Afghanistan en Irak optreden. Yeah. Althans, dat hebben we zo gekozen. Voor mij hoeft het allemaal niet. Uh -huh. uh, en dat kost natuurlijk heel veel capaciteit, geld, investeringen. Yeah. En tegelijkertijd zeggen we, ja, we kunnen het toch wel bezuinigen. Nou ja, er zit natuurlijk een. een, een, een, een, een, een een kloof tussen capaciteiten en, en, en, uh, en budget. En, budget. Ja. en uh, ja, die wordt eigenlijk onhoudbaar. En dan rijst de vraag: van, ja, hoe ga je dat oplossen? Ja. Nou ja, er is um, een paar maanden geleden een rapport uitgekomen van de adviesraad Internationale Vraagstukken uh, in Den Haag. Ja. Een rapport voor de regering. Die heeft eigenlijk voorgesteld: laten we nu echt maar eens een keer samenwerken op Europees niveau. Nou, laten we dat en even dat op... is eigenlijk. Ja, een mogelijkheid die bestaat al langer, en, ja. maar die volgens mij het, de enige Laten we, we het even vasthouden, leren. precies. Want bas. We gaan eventjes naar Hanneke de Jonge, die staat bij het gaslek op de Diependaalse laan, als je het goed hebt, Hanneke. Wat ruik of zie jij daar? Ik ruik op dit moment uh, eigenlijk niets, maar ik zie wel heel veel brandweer en uh, mensen die uh, hun huis uit zijn gestuurd. Of dus, uh, nou ja om een huis te verlaten omdat het uh, misschien uh, toch te gevaarlijk is. Ja. Het gaslek uh, is van tien minuten geleden volgens mij gedicht. Ja. Wij hoorden een enorme, enorme gesis. en we zagen eigenlijk ook uh, ja, uh, gas, uh, ja, de lucht in uh, spuiten. Uh, met enorme kracht. En dat zien we niet meer. En dat horen we ook niet meer. Dus het lijkt erop alsof uh, de brandweer... ...ik neem aan dat de brandweer die afsluiting ja. doet, het, de zaak onder controle heeft. Nou ja, ze komen ja. nog wel steeds met... Uh, Heel veel materiaal aan, uh, aanrijden ja. uit uh, de hele regio. Ik zie nu ook de unit uit Almere aankomen rijden. Mm -hmm. nou ja, die hebben natuurlijk al wat langere aanrijdtijd. Dus waarschijnlijk waren ze al aan het rijden toen ja. het nog uh, aan de gang was. Um, ik zie ook de ontsmettingsunit van de brandweer. Nou ja, wat groot materiaal kan je zeggen. Ja. Echt, uh, alles is afgezet. Uh, veel hulpdiensten dus. Zijn er, zijn er ge ja. gewonden of, uh, of erger? Dat weet ik niet. Dat kan ik uh, vanaf hier niet overzien. Nee. Ik weet wel dat er een paar honderd mensen hun, uh, hun huis hebben moeten verlaten. Die ja. staan nu allemaal hier uh, op pantoffertjes en met paraplu's uh, toe te kijken. Ja, we horen wat, wat zwaai... Hoe heet het? Zwaailichten horen we niet. Nee, we <laughs> sirenes. Horen, sirenes heten die dingen. Ja. Dankjewel. Um, um, uh, die, die gastleiding zelf die zat in een verdeelstation. Wat moeten we daarbij voorstellen? Hoe ziet dat eruit, zo'n ding? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet dichtbij kan komen. Het is een beetje een soort bouwterrein uh, met, met keetjes. Mm -hmm. En ik zie daar ook een graafmachine. Dus allicht was, waren de werkzaamheden... Uh, het lijkt me sterk op zondag, op zondag maar... Ja. Uh, ik heb hier wat bewoners gesproken, die zeiden wel dat er uh, afgelopen tijd wat gegraven werd. Dus misschien heeft het daar wat mee te maken. Ja, ja wellicht. Dankjewel. Zover Anneke de Jonge vanaf uh, het gebied Loosdrechtse Loosdrechtseweg... in het zuiden van Hilversum, waar een gasleiding ontploft is en mogelijk gedicht. We weten nog niet zeker, als er meer nieuws is, hoort u dat uiteraard. Peter van Ham, we waren bezig eigenlijk over de toekomst van, uh, van de defensie. U uh, was aan het vertellen over, er is uh, recentelijk een groot rapport uh, uh, verschenen... met een aantal visies en een aantal richtingen die we op kunnen gaan. Nou ja, kijk, wanneer alle landen natuurlijk met dezelfde problemen kampen, dat ze dus moeten uh, bezuinigen. En dat uh, blijkbaar op op defensie willen doen. Dat is natuurlijk een politieke keuze die gedragen wordt in de bevolking. Laten we eerlijk zijn, de bevolking is niet meer van plan om uh, meer dan 2% uh, van het bruto nationaal product uit te geven aan defensie. Ja, dan moet je natuurlijk uh, kiezen of delen. Uh, of je gaat uh, een bepaalde. Uh, kerntaak afstoten. We nou, hadden het eerder al over, zullen we maar een luchtmacht afstoten? Ja. Dat zijn van die vreemde ideeën die ja. we dan horen. Of je gaat zeggen, nou ja, die plannen die eigenlijk al 20, 30 jaar in de maak zijn... namelijk dat op Europees niveau te doen. Kunnen we dat? Is dat een goed plan? Een Europees leger. Nou ja, dat zal nooit gebeuren. Want uh, kijk, Europa is natuurlijk veel te groot. Zit er zitten veel politieke culturen in. Uh, mensen die, die, die, die verschillende ideeën hebben... over wat een leger zou behoren te doen. Sommige landen ja. hebben kernwapens. Nou ja, die kun je niet allemaal in één groep gooien. Ja. Maar je kunt wel kleine clubjes van gelijkgezinde landen creëren... die ongeveer dezelfde ideeën hebben... over de rol van de strijdkrachten. Zelfde besluitvormingsprocedure. Ja, maar dat doen we nu toch al? bijvoorbeeld Met de, de Belgen we wel. werken we op het ja. aantal Marine, samen. bijvoorbeeld. samen. Ja. We doen natuurlijk veel met de Britten. Eigenlijk is de keuze nu gemaakt om steeds... Meer naar Duitsland te kijken. Omdat je dus ziet dat de Duitsers twee dingen ongeveer hetzelfde doen als Nederland. Namelijk, ze hebben ongeveer dezelfde ideeën over de rol van het militaire instrument, wanneer ja. je dus moet gaan ingrijpen. En ze hebben ongeveer ook dezelfde besluitvormingsprocedures. Dat is heel belangrijk. Kijk, wanneer je natuurlijk een presidentieel systeem hebt, iemand die kan overmorgen zeggen we doen het en nou ja, dan gaat het ook overmorgen gebeuren. Of je hebt zo'n heel langzaam parlementair debat met ja, allerlei rules of engagement... zoals Nederland heeft en Duitsland. Dus dan moet je dus dat... Er eigenlijk... zitten veel checks en balances in om geen gekke dingen te krijgen. Nou ja, ja, kijk, je kunt natuurlijk samenwerken met een land dat een hele andere politieke ja, cultuur ja, heeft... maar dan hou je dat land ook voor, tegen wanneer dat land echt zelf wil. En ja. dan, dan gaat die samenwerking natuurlijk niet goed. Nee. Dus wat je dus uh, ziet is uh, dat die keuze eigenlijk... Ja, uh, onderroepelijk die kant op uh, zal gaan. Ja. En ja, dan, dan moeten we eerlijk zijn. Dan moeten we gewoon echt ook... Toegeven dat we een klein beetje van onze soevereiniteit, dat is natuurlijk een heikke woord tegenwoordig, ja. gaan opgeven om slagkracht te winnen. Want je kunt natuurlijk zeggen, ja, we gaan continu nog steeds alles alleen doen. Maar ja, dan kun je op een gegeven moment niks meer. En ja, dat is het grote dilemma. Dan, dan op dit is moment. dat inderdaad wel zo? Doen we nu niks, ondernemen we niks naar ja. een wat meer integratieverhaal, stelde plurigs breekt uit, dan zijn we aan de beurt. Dan nou ja, hebben we geen wapen meer wat we kunnen inzetten. Nou, eigenlijk kijk, Het adequaat. gaat soms natuurlijk om heel simpele dingen. Als je bijvoorbeeld ergens ver weg moet gaan, dan moet je natuurlijk transportvliegtuigen hebben. Ja, ja. Nou, die hebben we eigenlijk in de Niet. maak, de A400, dat zijn hm. grote joekels, daar kunnen al die tanks zo gelijk in rijden, heeft u wel eens gezien. Uh, maar nu uh, is het zo dat we die moeten huren, over de algemeen van Rusland of ja. van Oekraïne, de Antonovs, die hele grote vliegende flatgebouw. Ja, ja, ja, ja. Nou, die kun je natuurlijk gezamenlijk gaan inkopen. Kun je regels over, over, samen over, over, over maken. Ja. Dus het is niet alleen wapensysteem. Het gaat om een heel complex van het managen van het militaire apparaat. Ja. Nou, Dat kun je samen doen en heel veel kosten besparen. Maar die samenwerking moet wel een bewuste keuze zijn. Ja, op het moment het... dat we samen gaan werken, of dat het over dat soort dingen gaat, de JSF bijvoorbeeld, ja. Ja, dan heb je de politieke poppen aan het dansen. Want elke twee jaar is er wel weer een nieuw besluit over. Nou, ja, maar dat je ziet er een beetje de somber, denk he? ik hoor. Want kijk, die JSF is niks anders dan een gewoon aanschaf van een ontzettend duur apparaat... waarvan je eigenlijk van tevoren weet dat die ongeveer, ongeveer vijf, zes keer zo duur zou worden... als dat je van het begin dacht. Dat wisten we bij de F-16 Wees. en dat weten we nu bij de JSF ook. Dat zal niemand moeten verbazen. En het is ook een politieke keuze geweest. Maar wat u wel aanstipt is, als je dus gezamenlijk in zo'n project stapt dan moet je eerlijke afspraken maken over de zogenaamde juste Retour. Hè. Wat krijg ik ervoor terug? Ja. En, en ja, dan, dan, dan is dat ook weer ja, zo'n verdeeld sleutel... die soms uh, problemen veroorzaakt. Maar ja, die Europese samenwerking op geen enkel terrein is gemakkelijk. Laat staan natuurlijk. <lacht> nee, <precies. lacht> maar toch zou je zeggen, als je nou naar het andere noord atlantische verdragsorganisatie... de NAVO ja. die we hebben, hè, waarbij je... O, onderling afspreekt met een aantal partners... van als je in een probleem komt, komen we je helpen. Dat zou toch ook een logische uh, stap zijn... om vanuit die partnership te zeggen... dat gaan we ook concretiseren door een soort legermacht te maken. Ja, maar wanneer je het hebt over een legermacht... dan, dan betekent dat eigenlijk dat je zegt van... oké, okay, we hebben taakspecialisatie, jij ja. doet dat... En ik Wij doe, zijn ik goed doe in het. telecomlijnen en zo. Maar maken, wat je dan erbij, wel he? He? natuurlijk van tevoren afspreekt is... Uh, precies zo met het vreselijke ESM... Ja. dat je dus uh, die... Uh, ja die brandweer eigenlijk een carte blanche geeft om uit te rukken wanneer er vuur uitbreekt dus dan kun je niet zeggen weet je wat mijn nou ja, luchtmacht of helikopters ja. daar moeten we eerst nog eens eventjes daar gaan we eerst nog eens in het parlement dan moet je dus van tevoren hele keiharde afspraken. Ja. maar nou ik kan nu wel zeggen dat gaat niet gebeuren en dat is ja. ook bij de NAVO niet zo meneer van Bemmel daar gaat de soevereiniteit ja dat, dat moeten we ook niet willen en dat gaat ook niet werken ook de meneer uh, van Ham die geeft al heel duidelijk aan uh, dat iedereen heeft zijn eigen belangen in Nederland ook. Uh, ik, ik vind overigens dat... Uh, de dat, nou, JSF is, ook, is een beslissing die, die er dan is. Daar hangt wel wat meer aan, aan vast. Hè, want er is ook werkgelegenheid mee gemoeid. Hè. Het zou best eens kunnen dat we daar uiteindelijk winst op maken. Omdat er natuurlijk heel veel banen uit kunnen voorkomen. Innovatie. Er is een hele heel bedrijfslevencyclus omheen. Uh, die graag zou willen dat de, dat de JSF komt. Dus het is niet een beslissing van alleen dat vliegtuig. Maar het is een, een breder iets hè, waar je het over hebt. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you, Bermuda, Bahama, come on pretty mama, Key Largo, Montego, baby, why don't we go, Jamaica, off the Florida Keys, there's a place called Kokomo, that's where De Beach Boys, Bas, dat is nog lekker. Kokomo. Nou, ja, ja <laughs> geef het maar toe. geweldig. Het is de radio 1 sport column. Het is weer tijd We gaan altijd door de aankondiging heen praten namelijk. Het is tijd voor de thuis column vanochtend. Ernst, wat van de kost, kind, de Italiaanse voetballer Mario Bagliotelli wordt vader. Althans, dat beweert zijn ex-vriendin en voormalig Big Brother kandidaat Raffaella Fico. Ze had hem het nieuwsbericht een dag voor de halve finale van het Europees kampioenschap voetbal. Duitsland, Italië, de wedstrijd van Super Mario, twee goals, een ontbloot bovenlichaam en een gele kaart. Je kijkt de beelden terug op YouTube en probeert iets in zijn ogen te lezen. Iets zachts, te midden van al die spieren, iets van weemoed, te midden van al die trots. Maar het lukt je niet, je ziet het niet. Afgelopen woensdag liet Bayotelli in een officiële verklaring weten dat hij een DNA-test eist. Hij wil zijn verantwoordelijkheid niet ontlopen, maar dan moet wel eerst bewezen worden dat hij de vader is. Zijn ex-vriendin leidt als showgirl een losbandig leven. Ze liet haar titel zien tijdens de Italiaanse variant van Temptation Island... en eerder had ze een relatie met Cristiano Ronaldo genoemde werd vader na het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika... maar anders dan Bajotelli kocht de Portugese voetballer... gewoon zijn kind van een anonieme draagmoeder. naar verluid, voor 12 miljoen euro. Rafaela Fico hoopt dat de relatie met Bajotelli opnieuw opleeft. Ik weet hoeveel Mario van mij houdt en hoeveel ik van hem houdt... vertelde ze tegen de roddelbladen. En Mario Bajotelli? Die liet zich gewillig fotograferen in zijn rode Ferrari... Je kunt zijn ogen niet lezen. Hij draagt een pikzwarte zonnebril. Ondertussen in Japan. Aanvaller Kentukura van Vissel Kobe deed een Paiotelli. Nadat hij van 30 meter scoorde tegen Kawasaki Frontale, trok hij zijn t-shirt uit en spande hij al zijn spieren. Zijn teamgenoten weten niet meteen wat ze moeten doen. Je ziet een andere aanvaller van Vissel Kobe lachen, en een seconde lang zie je een kleine. Ile voetballer, halfnaakt in een stadion staan. Niemand die hem omhelst. Niemand die hem om de hals springt. Maar dan wordt Kentokura toch belaagd door zijn medespelers. Je drukt op replay en je kijkt ook naar zijn ogen. Je probeert ze te lezen. Je ziet iets onschuldigs te midden van al die bravoure. Je ziet een maag. Ernst van de Kwast was dat. Morgen weer een column, dan wordt hij verzorgd door Ebro Oemar. We praten met Peter van Ham van Klingendaal nog even naar het wereldtoneel... en over het, de rol van defensie. Uh, we zijn net tot de conclusie gekomen dat Europa eigenlijk ja, defensief... niet meer zo heel veel voorstelt. Uh, uh, we horen vanmorgen het nieuws. Mali, daar is nogal wat moslim aan de gang. Dat geldt ook voor Mauritanië, voor Tjaad, voor Soedan. Eigenlijk een hele reeks van alle Sahara-landen waar dat, waar dat gebeurt op dit moment. Uh, Moeten we ons zorgen maken, want ondertussen takelen we ons leger af. Er ontstaan op diverse plekken in het wereldtoneel allerlei uh, groeperingen. Radicale groepen die, uh, die ons na, na aan het leven staan. Is dat wel? zo? Wel, welke groeperingen in uh, Mali staan ons na aan het leven? Nou, er zijn, er zijn clubs daar die erg op Al-Qaeda uh, uh, lijken. Okay. En ook zich daarmee associëren. Nee, ik maak me daar uh, in die zin helemaal niet druk om. Kijk, er is natuurlijk... Uh... Heel veel heibel al geruime tijd over die falende staten en die fragiele staten. Maar die staten zijn over het algemeen een probleem in de regio. Voor de mensen zelf die daar wonen. Want ja, er is natuurlijk ontzettend veel misdaad, geweld. Ja, maar dat kan niet um, een global, dat kan niet ergens anders. Ja, dat ons kan ons af en toe komen. wel um, natuurlijk uh, gevolg hebben voor ons. Ja. Uh, maar het is wel zo dat de, de grootste problemen... Wanneer je het hebt over de organisatie van terrorisme. Uh, eigenlijk in ons eigen land is. Als je kijkt naar Groot-Brittannië, degene die dus nu die aanslagen plannen, ja. dat zijn niet uh, arme mensen in Mali. Dat zijn mensen met een Brits paspoort met een Pakistaanse achtergrond. Ja. Uh, die goed georganiseerd zijn, die kunnen wegvallen in de eigen samenleving. Dat is maar het dit probleem. zijn toch ook de landen waar uh, trainingskampen uh, zijn, bijvoorbeeld in Somalië, daar worden ze toch opgeleid? Ja, in die zin wel. Kijk, je moet natuurlijk de, alles wel goed in de gaten houden. Maar het is niet zo dat, dat ik nou elke keer, als ik de krant lees. Uh, en ik, ik, ik zie weer dat een, een land op instorten staat. Denk van: God, dan moeten we moeten nu het leger naartoe sturen. En daar hebben we onze defensie ja. van nodig. Dat is echt absoluut niet zo. Wij moeten eens een keer af van het idee dat we bij elk land dat een klein beetje verkeerd zit. Uh, ons daarmee mee moeten we je, bemoeien. Je, de moet mensen, die, de mensen die daar wonen, die hebben daar grootste problemen mee. En laten we ook eerlijk zijn: je hebt in Afrika. en ook onder de Arabische landen. organisaties die steeds groter en belangrijker worden, ja. die ook aan regionale conflictbeheersing en zelfs het, het inzetten van, van, van, van, van troepen uh, te gaan doen. Hè? Dan heb je dus echt een regionale oplossing. Ja. Um, landen die daar expertise in hebben, die de problemen daar veel beter kennen dan wij. Wat weten wij nou eigenlijk van Mali? We nee, moeten niet. ons af en toe ook eens een keer een beetje bescheiden uh, opstellen. Ja. En we moeten dan wel die landen in die regio erop aanspreken om... Die te in te grijpen wanneer precies. ze dat willen. Ja, ja, en ik denk dat dat heel belangrijk is, want hm. wij worden natuurlijk heel vaak beticht van de zeker imperialisme of uh, weet ik veel wat, kolonialisme. Nou ja, daar moeten we ook vanaf. Wij moeten ja. ons een klein beetje ja. uh, ook, ook uh, uh, bewust zijn dat landen in de regio het soms zelf ook zo moeten doen. Dank, Peter van Ham van Klinkendaal. Jim van Bemmel was onze gast, ex-PVV-Kamerlid. Uh, wat nu uit de Kamer weg, ondernemer worden weer? Ja, uit uiteraard. Ja, ja. Wil we, Weer lekker ondernemer worden en uh, gewoon naar de toekomst kijken? Juist. En wilders ze af en toe nog eens bellen of schrijven? Nou, <laughs> Niet Ik zou de heer Wilders aanraden om gewoon wat beter met zijn mensen om te gaan. Er zijn ongetwijfeld talentvolle mensen op de nieuwe lijst. Dus. Geld voor alle managers, hè? Ja. De tip van Jim van Bemmel. Dank u wel dat u Dank. hier ook was. Het volgende uur gaan wij eens eventjes bellen... ook met de brandweer hier in Hilversum... om meer informatie te krijgen over dat gaslek en alles wat er is gebeurd... dus in hilversum uit. En we gaan jagen op wilde zwijnenwet. Oh, ja. De Oranje Soop in de Radio 1 Sportzomer. Ik heb gisteravond een bingoot in het pleintje. En daarna ik 27 euro. Ik heb je mee. En daarna heb ik nog een keer wat even. Dus dan heb ik toch nog mijn bezet. Luister elke dag, s ochtends, rond tien voor half elf. Ik je mee. Hey, hey, hey, hey, hey. De Oranje Soap. Ja. Vanuit het wielerdorp van Nederland...